Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n beetje nu begint het spoedoverleg tussen acht Europese leiders in Parijs over de oorlog in Oekraïne. Ook premier Schoof en NAVO Baas Rutte zijn erbij. We gaan naar EU-correspondent Kiesja Heksen. Ja, Kiesia, waarom moest er zo'n spoedoverleg komen? Veel Europese landen zijn boos, omdat ze zeggen de afgelopen jaren hebben wij heel veel geld naar Oekraïne gestuurd en heel veel steun. En de toekomst van Oekraïne, de veiligheid, is ook de toekomst van de Europese veiligheid. Ze komen we hier nu bij elkaar om te overleggen hoe ze toch mee gaan praten uiteindelijk over de toekomst van Oekraïne en van Europa. Sommige Europese leiders willen ook militairen naar Oekraïne sturen. De Poolse premier Tusk heeft al gezegd niet van plan te zijn om dat te doen. De Britse premier Starmer en premier Schoof overwegen het wel. PVV-leider Wilders ziet er trouwens helemaal niet zitten. Het gaat niet goed met paus Franciscus. Hij werd vrijdag in het ziekenhuis opgenomen vanwege bronchitis. Het Vaticaan zegt nu dat de behandeling niet is aangeslagen. En ook dat hij een complexe luchtweginfectie heeft. Saskia Belleman is verkozen tot journalist van het jaar. De telegraafjournalist is bekend van haar rechtbankverslagen. En de podcast Zij is van mij die gaat over femicide. Volgens de jury is ze een heldin die op een respectvolle manier de goede vragen stelt. Saskia Belleman won eerder ook al de Machiavelli-prijs. Een prijs voor mensen of organisaties die hun boodschap goed... Over kunnen brengen. En vanmorgen kon er op sommige plekken geschaatst worden. Bijvoorbeeld in het Drenthe Nieuwbuinen, daar ging de ijsbaan vanochtend open. De schaatsen die waren gisteren al klaargelegd, gepast, ook door de kinderen, ja, die groeien. En uh, nou ja, toen de melding kwam dat de ijsbaan open was, toen uh, sprongen we in de auto. Dit is eigenlijk bijna de eerste keer dat je weer hier op het ijs kan schaatsen. Hoe ligt het ijs erbij, uh, volgens jou? Goed. Ja? ja, heel snel. Na twee uur schaatsen begon het te dooien en was het weer gedaan met de ijspret. Maar misschien is het morgen weer raak. Ja, en als het vannacht gewoon weer min 7 wordt, gaan we echt nog wel weer gewoon ons best doen... om uh, morgen vroeg weer een mooie ijsvloer te hebben. En volgens Weerplaza gaat het een graad of zes vriezen in Nieuwbuinen. Goede kans dus. Ook op andere plekken vriest het een paar graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon met twee tot vijf graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorzichtig aan, ook in Noord-Holland aan het beginnen. Het zijn nog een paar korte files, zoals de A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor Utrecht Leidse Rijn drie kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A7 horen richting Zaanstad bij permanent 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. De afrit is daar dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM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 I'm no.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 Nou, gezellig. En uh, ja, als Fred straks uh, weer langskomt, horen we ook uh, wat hij gaat doen. Allemaal uh, zo meteen tussen vijf en zeven uur. in de yeah. oh. oh, yeah. oh, yeah. ah, yeah. yeah. Mooi hè, dan gaan, uh, gaan ze zingen over de light point out. Nou, wij zitten ze juist aan dadelijk vanaf uh, kwart voor 6. Nog uh, 1 uur 33 minuten en uh, 47 seconden.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 Dit was uh, die, dit nieuwe single van uh, Alex MM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En uh, die heet uh, Ordinary. Het is uh, inmiddels kwart over vier op de grote klok uh, voor mij, uh, Rendel. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag Goedemiddag. is het op jouw klok ook uh, kwart over vier, toevallig. Ja, ik, heb, uh, ik, ik ga even kijken nu naar ja. Ja, we net overheen. We, we zitten helemaal op, op, op nou, spot on, hè? Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ja, maar... In de oudersport gaat alles altijd om twee hè? dus dit uh, gaat helemaal goed. Ja, zeker. Nou ja, het aftel is uh, voor jou uh, ook begonnen. Want uh, ja, jij bent natuurlijk uh, de organisator van de YoungTimer Touring Car Challenge. Kom. En die gaat over ja. 55 dagen gaat die weer van start.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 we zijn nog heel gaan schuiven met het tijdschema. Want we hadden zelfs uh, nog een wedstrijd om 7 uur op zondagavond. Nou, die heb ik even uitgeschrapt. Dat ging helemaal goed. Dan is iedereen omweg weer uit, zeg maar. Uh, nee, ik, uh, ik, ik ben gaan het tijdschema met kijken en uh, dan kijken wat het, zelfs, uh, wat het beste is. Ik vind het kort, Randolph, voor uh, de luisteraars die niet weten wat uh, de YoungTimer Touring Couch Challenge uh, inhoudt.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 Okay. En uh, we gaan in de Mozza ook starten, nog een start met een uh, serie, een tweede krip. Met allemaal hele dikke, zware prototypes. Oude Lamar auto's en auto's tot en, met, uh, tot en met 2000. Dus iets nieuwere auto's. Maar ja, uh, ook de historische auto's wordt verschuift natuurlijk een klein beetje. Want uh, er zijn nu wel eens mensen die uh, uh, geld hebben om te gaan racen. Maar die boven hun uh, wethouders een, uh, een poos hangen van een uh, wat nieuwere auto's, zeg maar. Die willen heel graag daarmee rijden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 En die jongen en ik, ja, en volgens mij gaan die jongen ook steeds meer toch de vintage zien, dus we gaan toch weer terug in de tijd. Dat Dan is met de rijden, Dat is ook weer zo en ook met de auto's best leuk, zeg maar. Best leuk, best leuk. weer een open ja. cadetje rijden of zo, uh, zeg ja, maar. ja, ja. ja er, er zijn natuurlijk heel veel nieuws in de autosport gebeuren, want uh, gelukkig, hè, jongens, Rien is 4K. Rien ja! is holdout. Oh, briljant! Plekje gevonden, briljant.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 Daar, of, of, of. Ja, daarom hebben ze hem toch ook uh, binnengehaald om die, uh, ja, die uh, jonkies, uh, zeg maar, een beetje het vaak te laten leren. Ja. ja.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 Het is in het verleden met uh, Arie Leijndijk junior niet gelukt. Maar ja, laten we dan maar gewoon... Rin is het wel gaan doen. 4K ja. heet hij daar. 4K, 4K ja, dat klinkt ja, wel mooi. 4K, Echt dat mooi. Dat klinkt heel mooi. Dus... Ja. Uh, Laten we hopen dat hij gewoon lekker uh, mee kan doen weer. En uh, ook op Indy gewoon goed gaan uh, vlammen. Want die jongen die kan het gewoon. En nee, toch wel een pak ervaring. Dus uh, laten we erop hopen. We zijn er heel blij mee. Dus zeker even aandacht daarvoor. Maar dan gaan ja. we ook uh, naar de Formule 1. Want dat gaat natuurlijk binnenkort ook weer beginnen. Ja, en uh, en nou weer, heb ik uh, ja. een beetje geleerd voor, uh, voor, van de Formule 1-teams. Die willen natuurlijk... Ze hebben die, die nieuwe auto's. Of althans, aangepaste auto's hebben ze ja. natuurlijk...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 hebben, waardoor ze de ondervloer uh, breder kunnen maken en een hele andere aerodynamica aan de achterkant konden doen. En dat is dan toch wel weer een nieuwigheidje. Dat je niet Formule 1 zit niet stil. Ze doen dan toch weer wat anders. Dat is heel erg goed. Ja, zeker. Ja, ja en uh, ja... Nee, dat merk je ook met uh, McLaren. Die heeft wel afscheid moeten nemen natuurlijk van hun uh, extra bewegende voorvleugel. Ja, maar ja, ja. Nou, er staat nog steeds geen betonplaat op. hoor Deze beweegt ook nog wel, ga ik je vertellen. Dat, ja, je ziet ze allemaal wel een beetje bewegen natuurlijk. Maar, uh... Ja, ja, ja. Nee, ja, ja. Ze, ze hebben een paar dingen terug moeten schroepen. Ja, dat gaan we kijken of dat wat in de snelheid gaat doen of niet. Maar kijk, ze hebben natuurlijk nog niet alles laten zien. De, test, de testdagen moeten we nog gaan beginnen. Maar er vielen wel een aantal zaken op...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 Om te daar te kan komen. verschijnen. Ja, ze hoeven niet te komen met de hele officiële nieuwe auto. Dat is weer even al gezegd. Ze moeten wel komen met de officieel nieuwe livery. Dus dat is wel. Uh... En uh, ja, wie dan helemaal zijn nieuwe wapen gaat laten zien, dat gaan we wel zien. We, uh, we hebben al meer introducties gezien dat er uiteindelijk op de, baan, uh, op de testbaan een totaal onderhouden stond. Hè. Dus, uh, dat is ook zo, ja. Dat gaan we bekijken. Ja, precies. Is, uh, uh, ja, je, je moet die uh, pottenkijkers moet je niet hebben, natuurlijk. Hè. Dus, uh, nou ja, vooral omdat daar uh, natuurlijk de cameramensen heel dicht bij elkaar daar heel dicht op staan. Hè. Dat bedoel ik, nou ja, dat is dinsdag, dat zou ik vanwege...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 van uh, Max Stappen is gesignaleerd ja. uh, onder meer in, op het vliegveld uh, Maastricht. Iedereen in de war. En iedereen ja. in de war, want uh, daar kwam hij in één keer aan. Hè. Ja. En uh, ja, ja toen gingen meteen ook, uh, dus, wat was dat, teamgenoten of de techneuten die ging een geintje maken van uh, gaat uh, jouw vliegtuig net zo snel als je auto? Uh, of, ja, ja, ja, ja. ja, dat is wel alles weer gedaan. Nou, hij, hij, hij is slim. Hij, hij, hij, Max wil uh, uh, geen tussenstops meer hebben. Dus hij heeft een vliegtuig genomen met een grotere rijkwijde. Klopt, uh, iets moet... van uh, 1200 kilometer, geloof ik. hè? Of, ja, dan... ja nou, uh, dit... 12.000. 12.000, ja. Ja, sowieso. Hij, hij kan uh, nu eigenlijk uh, over de wereld vliegen zoals hij wil. Uh, uh, uh, nou ja, alleen maar gunstig. Want uh, weet je even eerlijk: die jongens moeten nog wat gaan reizen dit jaar weer. Of, ja, zeker. Euh, ze gaan weer de hele wereld over. Dan, euh, ja, als je dat met je eigen vliegtuigje kan doen, is dat niet heel erg verkeerd. Ja, zijn er meerdere Formule 1 coureurs uh, die een eigen vliegtuig hebben? Nou ja, ik weet wel dat een hoop coureurs ook vaak met elkaar meevliegen. vliegen. Hè. Want, euh, in zo'n vliegtuig zitten vaak ook van verschillende teams. Dat, euh, weet je, die in Monaco zitten, die vliegen allemaal dan bij elkaar mee. Uh, volgens mij doen ze helemaal zijn eigen vliegtuig al jaren, al heel lang. Uh,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 De kosten? Oh, uh, ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat Max zegt, je mag mee vliegen. Ik denk dat Max wel zegt, nou, hier heb je het bonnetje. Ja, oké, okay, ja, ja. <laughs> ja, ja, Ik denk het wel. Of hij stuurt een tiki, wel he, wel. He, dat kan oh, ook ja, natuurlijk. Ja, een ja. ja, ja, tikkie voor twintigduizend euro of zo, moet kunnen, toch? Ja, toch, uh, zeker weten. Ja. Nou ja, in, ja, in ja. ieder geval uh, wel mooi, uh, dat uh, vliegtuig, uh, ja, dat is nou naar Frankrijk toe of zo, geloof ik... Uh. Was ik ergens? Nou ja, ze zullen ook wat kilometers even maken, Dus Ik heb geen idee. Ik zag wel dat hij weer helemaal in het dezelfde in dezelfde als ze houden. Ja, dat is een hele mooie registratie, hè? Unleash the Lion. Dus de UL... Wat was het? Unleash... de dus de UTL. De PHUTL. Ja, dat is... Een hele mooie registratie. Unleash the Lion is natuurlijk zijn motto, hè? Ja,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 Z zeker weten. Hè? Nou, uh, Renault, het zit er alweer ja. op. Nee, we hebben, ja, we hebben, uh, het is kort. Ik heb nog veel meer nieuws, maar dan gaan we volgende week. Maar welk... ja, ja, ja, de <laughs> tijd vliegt voorbij. Hè. We zijn alweer 13 uh, minuten ruim ja, onderweg. Ik, dus, uh... ik, ik hou hem op. Oké, dankjewel. Hè, en uh, heel fijn weekend. Ja, hetzelfde. En, uh, en ja, dan uh, gaan we natuurlijk eventjes uh, kijken hoe dat allemaal afgelopen is... daar in de O2 Arena. Volgende week gaan we het over de deliveries hebben. Zeker weten. Nee, nou, ja. ik hoop toch op een kleine verrassing zo hier en daar. Ja, het gaat goed komen. Uh, Oké, okay, dankjewel, Reendel. Tot kijk, Reendel. Doe je schoonmoeder. De groeten. Ja, ga ik, nu, uh, ik ga nu koffie drinken. Ga gaat goed komen. Oké, okay. ja, hoi. Oké, hoi. Okay, hoi.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 daydream Just to go around town with some gasoline Just trying to bomb a flame Gonna burn the whole place down and How do you explain Ever falling in love with a guy like me In the first place And turn around and say that I'm the worst thing I guess I'm the problem And your miss never do no wrong If I'm so awful Then why'd you stick around this long And if it's the way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 Why'd you stick around this long?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 Zeker. En, en uh, de, ja, wie, Michael wie Ja precies. De opticien uit Zwagdijk. Precies. Ja. Precies. Nou ja, die is wel bekend hè, geloof ik ook in het uh, land. Ja, in dat wereldje is die heel erg bekend. Heel erg uh, groot wat dat betreft. En uh, ja, hoe, hoe is de verhouding uh, bij hem? Doet hij nog veel aan de opticien? of is ja, hij ja, meer aan ja, het ja, zingen? Ja, drie winkeltjes. Oh. En uh, zelf staat hij in Zwaardijk. Dus uh, nee, dat, uh, dat is prima. En uh, mensen uit, uh, uit uh, het hele land uh, komen bij hem langs. En, uh, dus ja, hij doet zijn werk. Hij verstaat zijn vak, laat zo zeggen. Mooi. En dan uh, Kim, uh, Kim Jongk uh, erbij. Kim Jongk, <laughs> inderdaad. Ja. Ja, uit Volendam. De duizend. Oh, in uit ja, uh, ja, ja, gelukkig. Volendam. Ja, dat is net even de andere kant op. Dus, uh, maar uh, nee, ja, dus, ze deed het goed, trouwens. -ie. Zeker. Ja, ik is. vond het heel gezellig. Heb jij ja. het nog uh, kunnen horen uh, vorige week? Nee, hè? Ja, hij was weg natuurlijk. Ja.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 She oh, Corner. Yeah, yeah, yeah, yeah. your love away, I go. You've been gone ...zaterdagmiddag bij ZFM. Dat was Nothing Compares to You. Nou, voordat we overgaan naar Fred Heijen programma... ...hebben wij nog even wat evenementen... ...want we staan helemaal in To the light vandaag. Ja, ja want uh, heb je nog een lichtjeswandeling? zei je ja, dat nou? ik heb er nog eentje, oh? ja. Ja, lichtjes in de duisternis. Laat je meevoeren langs de prachtige route van twee kilometer... ...midden in de Bloemendaalse natuur van Caprera.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 Voor vragen reserveren, info zandvoortsmuseum.nl, @zandvoortsmuseum Of natuurlijk gewoon bij de balie van het Zandvoortsmuseum, Zwalu 1 in Zandvoort. Altijd weer een mooie, een mooie wandeling door Zandvoorts. Alleen ze lopen niet meer langs de Watertoren, neem ik aan, hè, want die is een beetje gesneuveld. Ja, of juist wel, hè? Of juist wel, ja. ja want, Hier stond nee, ik opeens. Hoor, ik hoorde aan het begin hoorde ik daar al iets over. Hij is inderdaad op tot vier hoog, staat hij nu nog. En volgens mij gaan ze met dat laatste gedeelte wel iets doen in het nieuwe gedeelte. Maar hoe dat precies zit, weet ik ook niet hoor. Dus uh, het viel me in ieder geval op dat ze nu niet verder meer echt gaan slopen. Nee. Zeg maar. Dus uh, je nog een framepje over van uh, vier hoog. En uh, daar moet de nieuwe toren bovenop komen, denk ik. Ja, dat, ja. dat zal het zijn. Ik dank je weer Richard voor ja. uh, vandaag. Graag gedaan. En, uh, Heel graag ik, ja, Graag gedaan. En zometeen veel plezier met Fred. Hij is er weer met Entertainment for You.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 Uh -huh. Talk